11 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de Egyptische president Mubarak gevraagd af te zien van geweld tegen ongewapende demonstranten. De rechten van de betogers moeten worden eerbiedigd, zeggen bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron in hun gezamenlijke verklaring. Verder roepen ze op tot de vorming van een breed samengestelde regering en tot vrije en eerlijke verkiezingen. President Obama heeft met zijn veiligheidsadviseurs over de situatie in Egypte overlegd. Hij riep opnieuw op tot terughoudendheid. Mubarak benoemde eerder vandaag nieuwe topmensen in zijn regering. Het 74-jarige hoofd van de inlichtingendienst, Omar Suleiman, is vicepresident geworden. Dat is een functie die de afgelopen tientallen jaren niet bestond. De nieuwe premier wordt de 69-jarige oud-minister Ahmed Shafiq. Beiden gelden als vertrouwelingen van Mubarak. De Egyptenaren hebben vandaag in de grote steden opnieuw massaal gedemonstreerd. Ook nadat het uitgaansverbod was ingegaan, bleven ze op straat. Hier en daar grepen de ordentroepen met geweld in, maar op veel plaatsen werden de demonstranten ongemoeid gelaten. Intussen komen uit Cairo berichten over grootscheepse plunderingen. Bendes jongeren maken de straten onveilig. Ze plunderen winkels en plegen inbraken. In de dure wijken van Cairo zijn particuliere beveiligers ingehuurd, die met vuurwapens op straat patrouilleren. In volksbuurten zijn burgerwachten gevormd. Er wordt geklaagd dat politie en leger niet optreden tegen de plunderaars. PVV-leider Wilders is niet tevreden over de reactie van minister Rosenthal... op de executie van Zahra Baghrami. De Iraans-Nederlandse vrouw is in Iran ter dood gebracht, zo werd vanochtend bekend. In reactie daarop heeft Rosenthal tot tweemaal toe met de Iraanse ambassadeur gesproken... en besloten alle ambtelijke contacten te bevriezen... Verder raadminister Roosentaal Nederlanders die ook een Iraans paspoort hebben af om naar Iran te reizen. Wilders vindt dat Roosentaal niet ver genoeg gaat. Hij wil dat de Iraanse ambassadeur het land wordt uitgezet. SGP-fractievoorzitter Van Staaij zegt dat het gruwelijke optreden van Iran het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur rechtvaardigt. Ook de ChristenUnie is daarvoor. Andere partijen als de PvdA en de SP steunen de lijn van Roosentaal wel.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 Volgens Cohen zijn de besluiten die het kabinet gisteren heeft genomen schandelijk. Hij doelde op de bezuinigingen op passend onderwijs... terwijl belastingmaatregelen voor mensen met dure huizen worden verzacht. Ook vindt Cohen dat het bonusfeest voor de banken maar gewoon doorgaat... terwijl de kinderopvang duurder wordt. Cohen sprak Rutte aan met de woorden... Mark, je kunt sommige mensen een tijdje bedonderen... maar niet heel Nederland voor eeuwig. Cohen beschuldigde Wilders, de leider van de gedoogpartij ervan... dat hij zich niet houdt aan afspraken... Hen vindt dat mensen voor wie Wilder zegt op te komen... zoals verpleegkundigen, agenten en buschauffeurs... keihard worden geraakt door het kabinetsbeleid. Langs de A58 in Brabant is een tankstation geramd door een automobilist. De man van 64 viel achter het stuur in slaap... en werd wakker toen hij bij Moergestel in de berm reed... vlak voor het tankstation. Hij schamte de auto van iemand die stond te tanken... en reed de winkel naar binnen. De kinderen in de stilstaande auto kwamen met de schrik vrij... Ook de bestuurder zelf en de mensen in de winkel raakten niet gewond. Wel is de ravage groot, zegt de politie. Het tankstation langs de A58 is voorlopig dicht. In de Eredivisie heeft PSV thuis tegen hekkensluiter Willem II... de nood gewonnen. Diep in blessuretijd maakte invaller Zeefuik voor de koploper de 2-1. Willem II speelde toen met negen man vanwege twee rode kaarten... In Alkmaar haalde AZ thuis uit tegen VVV. Het werd 6-1. Alle Alkmaarse doelpunten werden gemaakt door IJslanders. Vijf door Tsigtorsson en 1 door Goedmondson. Vitesse won in eigen huis met 5-2 van Roda JC. De graafschap tegen Utrecht werd afgelast. Dinsdag wordt de wedstrijd ingehaald. Het weer. Vannacht nevelig en kans op mistbanken. In het noorden en midden wolkenvelden. In het zuiden blijft het helder. De minima liggen tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg. Morgen in het zuiden zonnig, later afwisselend zon en wolkenvelden in de rest van het land. Het wordt 0 tot 3 graden. Na dinsdag wordt het zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het min drie graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Een lesje logica van Mubarak zelf. Het is ik of de chaos, dik ziet, de Egyptische president. Nu de chaos in Egypte maar blijft toenemen, is er volgens Mubaraks eigen redenatie geen plaats meer voor zijn ik We were sick and tired of buffalo Tired of freezing and shoveling snow So we packed it up, moved out to the coast To find us a house in California Something at the beach or Hollywood Three or four bedrooms sound real good Don't have to have a pool or rave around Just a simple little house in California The bank said, "Son, what do you do?" I said, "I play guitar down at the rendezvous." He said, "Boy, you need to be a big-time actor or a corporate lawyer if you wanna buy a house in California, 'cause it don't snow and it don't rain every day. It looks the same." But I got three jobs, my wife's got two, kids flipping burgers at the local drive. We all doing everything we can. We saving for a house in California. Then one day, things started shaking, and the sky went dark and the earth was quaking. Then overnight, it became alarming how the price was dropped on a house in California. Well, it's roof and it needs a plumber yeah yeah it's a real fixer upper friends back east and somebody should have won but i've finally got my house in california and it don't snow it don't rain every day Mo was dat. House in Californië. Welkom bij Met het Oog op Morgen op zaterdag. Meteen het laatste nieuws uit Egypte. Contact nu met onze correspondente Nicole Lefever. Nicole? Ja, goedenavond. Het is, goedenavond. Het is een uur later bij jou, net na middernacht. Uh, zijn er nog veel mensen op straat? Nou, veel zou ik niet zeggen, maar op het uh, plein... dat is hier op een paar honderd uh, meter afstand... daar staan nog steeds jongeren samen met het leger. En uh, het is een beetje het centrum van het protest... Ja, en die blijven daar eigenlijk constant, blijven daar wel groepjes, de harde kern van de demonstranten blijven achter. Nou, we zijn net even de straat op geweest. Je ziet dat ook hetzelfde beeld verder in de stad. Dan zie je een groepje tanks staan. En daarvoor staan dan wat jongeren te trommelen. En die zijn eigenlijk op zoek naar een feestje om toch iets te vieren... waarvan ze nog niet zeker weten of ze het vieren kunnen. Want het is natuurlijk een onzekere toestand. Maar het is mooi om te zien. Ze hebben op de tanks geschreven, weg met Mubarak. En volk en leger zijn één. Nou, dat is zo'n beetje nu het beeld op straat. Dus kleine groepen. Is de stemming nu anders vandaag dan, dan gisteren? Kun je dat stellen? Ja, absoluut. Want was het ook op veel plaatsen echt een, een veldslag, ook in het centrum van de stad. Grote uh, hoeveelheden veiligheidstroepen op straat die echt uh, slaags raakten met, uh, met de demonstranten. Gebouwen gingen in brand, nou, dat was vandaag op verschillende plekken ook wel zo. Maar het was, de politie zag je eigenlijk bijna niet meer. Het was vooral de geheime politie die ertussen liep. En bijvoorbeeld als je kijkt naar het werken, ja, hier en daar werd je dan nog aangehouden... of kwamen die geheime agenten naar je toe... Maar uh, de stemming is echt heel anders en in sommige delen hebben de demonstranten echt de stad in handen. Het is dus echt veel optimistischer. Toch zie ik op de, op de journaalbeelden toch ook veel, veel brandjes en plunderingen. Ja, dat gebeurt ook. Uh, vooral ook in de buitenwijken van Cairo. Daar worden nu burgerwachten tegen gevormd om er tegen te gaan. En uh, ja, de, wat, wat de, de, de, het regime nu probeert te doen is te laten zien van kijk, als wij er nou niet zijn, dan krijg je de chaos... Dus uh, overal uh, wordt er nu geplunderd, ook in andere steden, niet alleen in Cairo. En groepjes met messen die gaan, uh, gaan door de wijken. En ja, die burgerwachten ook bestaan ook voor een groot deel uit, uh, uit jonge jongens. Die proberen dat tegen te gaan. Dank Nico voor deze eerste impressie. We komen zo meteen graag bij je terug. Natuurlijk veel, heel veel Egypte vanavond. Blijft Mubarak aan de macht? En zo nee, hoeveel tijd rest hem dan nog? En wat is de uitwerking van deze volksrevolte voor de rest van de regio? Straks weer rechtstreeks contact met Nicole De Vever... en hier bij mij aan tafel zit Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. En Israël, hoe wordt daar gereageerd op de instabiele situatie? Wat zou de rol van Europa en Amerika moeten zijn? Salomon Bauman, oud-correspondent in Israël... en Ron Linker in Amerika laten hun licht schijnen. En dan ook nog oud-staatssecretaris Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken... over de rol die Europa zou kunnen of moeten spelen. Ja, omdat we dan toch aan de praat zijn met Timmermans... ook de vraag hoe Senang, de Partij van de Arbeid... van oudsher toch een internationaal georiënteerde partij... zich voelt bij het onwrikbare tegen de Afghanistan-missie. En vooral ook hoe Timmermans zichzelf daarbij voelt... als bevlogen buitenlandman. In alle tumult ook nog tijd voor een boek. Een fotoboek over de Noord- en de Zuidpool. Gemaakt door fotografen en NOS-nieuwspresentatrice... Sacha de Boer en volkskrantfotograaf Raymond Rutting. Twee polen, twee manieren om de uiterste randen van de wereld vast te leggen. Zo ziet het programma er vandaag uit. Nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag, 29 januari. Je hoorde metriërs en je zag van alles. En ja, het leek gewoon net oorlog. Het gaat er tumultueus aan toe in Egypte. Het volk lijkt niet tevreden met de nieuwe regering... die president Mubarak heeft benoemd. Een groep Nederlandse studenten raakt in het geweld verzeild... en is diep onder de indruk. Als je hoort dat de mensen zo ver gingen... dat ze een soldaat voor zichzelf alleen uit de menigte haalden... en hem in de brand stoken, Ik bedoel, ja, dat, dat kun je gewoon niet bevatten. Woedende demonstranten eisen opnieuw dat president Mubarak vertrekt. Hij wordt openlijk uitgescholden voor mislukkeling. Bordel, bordel, bordel, bordel, bordel. En zo gaat het er op veel plaatsen aan toe. De revolutie is begonnen. Mohamed al-Baradei weet het zeker. Dit is de eerste demonstratie in you know. Ever in that number, at least I don't know the number, at least it's over a million people everywhere. El Baradei was vroeger hoofd van het internationaal atoomagentschap. Hij is nu in Egypte om mee te protesteren, maar heeft huisarrest. Al Baradei vindt het onbegrijpelijk dat president Mubarak de protesten negeert. Everybody was in the street, young and old, rich and poor, men and women, and everybody was of the same mind. Mubarak needs to go. A regime has failed and we need a change. Waar de Egyptenaren bezorgd zijn over hun toekomst... winden de Nederlanders zich op over een geplande vakantie... naar het gebied dat misschien niet door kan gaan. Tour Operators sussen de onrust. In die toeristische gebieden leeft men van het toerisme... en heeft men dus geen enkel belang uh, bij onrust... en dus veel meer bij stabiliteit. Heel gelukkig. Dan kunnen de koffers gewoon worden ingepakt. Als ik het zo hoor op de radio en op de, op de televisie... is daar helemaal niks aan de hand nu. Dus uh, we gaan gewoon met een goed gevoel vakantie vieren. We blijven in het Midden-Oosten. De Iraans-Nederlandse Zagha Bahrami is toch ter dood gebracht... ondanks protest van Nederland. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is woedend. Ik ben geschokt door deze schandaal van dit barbaarse regime. Rosenthal heeft daarom meteen maatregelen genomen. De Nederlandse regering heeft besloten... om alle contacten op ambtelijk niveau met Iran te bevriezen. Zagra Bahrami werd gearresteerd na een anti-regeringsdemonstratie. Op de Iraanse staatstelevisie legde ze onder druk een verklaring af. Uiteindelijk werd ze ook beschuldigd van cocaïnesmokkel. En daarvoor is Bahrami nu ter dood gebracht. Bahrami heeft drugsmokkel altijd ontkend. Mensenrechtenactivisten denken dat ze gelijk had. Tot gisteren waren wij politieke gevangen en niet een gewone of criminele afdeling. Mm -hmm. En dat is allemaal in: dat is een valse beschuldiging. De aanval is de beste verdediging. PvdA-leider Job Cohen ergert zich aan het succes van de regering... en waarschuwt voor de gevolgen van het beleid. Je kan sommige mensen een tijdje bedonderen, maar niet een heel land en niet voor altijd. En dus hoopt de PvdA op veel steun bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Vooral het optimisme van het kabinet is Cohen een doorn in het oog. Deze club van oude jongens krentenbrood... die de peptolk op ons afschiet zoals het ballenkanon ballen op de tennisbaan. Aan het eind van de dag is het park verlaten... en dan mogen de ballenjongens in de regen de rotzooi opruimen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Voor Foonink was dat een Belgische groep met de single The Night Before. Verder met Egypte, verder met Nicole Lefever. Nicole, heb jij enig idee hoeveel mensen vandaag op de been waren? Nou, Dat is heel moeilijk in te schatten, want uh, ja, het is moeilijk om een overzicht te krijgen van alle steden. Het waren er veel minder dan gisteren, maar... Toch uh, uh, 10.000 hier, 10.000 daar. Het was vandaag nog uh, de tweede dag van het weekend. Dus veel mensen gingen toch weer de straat op. En je ziet ook dat het een uh, hele gemengde groep is. Dus ook ouderen, het zijn niet alleen maar de jongeren. Die trekken de kar. dat zijn echt de grote aanjagers. Maar je ziet ook oudere mensen, uh, veel uh, moslimbroeders. Minder vrouwen zijn er op straat. Maar, en, en wat ik ook opvallend vond, dat er vandaag ook uh, mannen in pakken met stropdassen en uh, aktentassen onder de arm... Uh, en ...zich mengde tussen de studenten en de armen die uh, zeggen wij hebben niet te eten. Dus ja, het is echt uh, van allerlei, door alle rangen en standen ging de straat op weer. Nog even het Nederlands belang. Uh, de worden, Urgada, Sharm el-Sheikh. Uh, veel problemen daar te verwachten voor alle mensen met die koffers klaar? Ja, ik heb geen, geen idee. Nee? Ik zit in een hotel en daar zijn ja. heel veel uh, toeristengroepen, veel Duitsers en Amerikanen. Ja, en uh, veel mensen op leeftijd en die zitten aan het ontbijt een beetje angstig te kijken van waar gaan we naartoe vandaag... Een groepje wilde naar de piramides. En die zat al in de bus, maar die konden er weer uit, want de ja. piramides zijn gesloten. Ja. Dus uh, ja, nee, dat is moeilijk te voorspellen. Maar er zijn toch ook mensen die zeggen, nou, ik maak mijn vakantie gewoon af. Ik rijd er doorheen. En ja, die mensen die merken er misschien niet eens veel van. Mm, merkwaardig. Mubarak heeft twee nieuwe regeringsleiders benoemd, maar dat heeft de gemoederen geheel niet bedaard. Hè? Nee, absoluut niet. Uh, als je kijkt, hij heeft voor het eerst uh, een vicepresident uh, benoemd. En dat is dan uh, de heer Sleeman, dat is de oud uh, baas van de geheime dienst. Nou, dat is een van de meest gehate mensen van het land. Dus dat doet uh, uh, ja, de mensen op straat, die, die verwachten daar natuurlijk helemaal niks van. Nou, dan is als premier benoemd uh, Shufik, dat is een, uh, een oud uh, bevelhebber van de luchtmacht. Was ook uh, baas van uh, Egypt Air, de nationale luchtvaartmaatschappij. Ja, en daar verwachten de mensen ook niet veel van, maar met die benoeming. Uh, probeert Mubarak de, de, de, de veiligheidsdienst aan zijn kant te krijgen... en het lever in de hoop dat die zich achter zich scharen, Maar ja, op straat, ze willen gewoon dat Mubarak weggaat. En Mubarak heeft al zoveel regeringen benoemd en ontslagen. Er is maar één man die aan de touwtjes trekt en dat is Mubarak. En die wil, daarvan willen ze gewoon dat hij vertrekt. Nou goed, waarom heeft hij dan Omar Sleeman benoemd? Het is duidelijk dat hij dat niet doet om het volk tegemoet te komen. Waarom dan wel, denk je? Nou ja, het lijkt bijna wel of je uh, de weg echt volledig kwijt is... En probeert uh, dat hij denkt dat hij hiermee weg kan komen. Er moeten natuurlijk nog plannen naar buiten worden gebracht, maar dit werkt absoluut niet. En de Amerikanen die hebben natuurlijk aangedrongen uh, dat hij echt met hervormingen komt, dat het land democratischer wordt. Maar niemand verwacht van deze regeringsploeg wat. En het gaat erom wie daar boven staat. Ze willen gewoon dat de man die de touwtjes in handen heeft vertrekt met zijn hele klik. Dat is toch de kloof? Ja. Nog even, het religieuze element. Demonstreren kopten, moslims, christenen naast elkaar, door elkaar? Ja, er zijn... Uh, nee, ja, ja, ze lopen gewoon naast elkaar. Er zijn weinig sectarische uh, uitlatingen. En je merkt dat als bijvoorbeeld mensen roepen... God is groot, dat een groep daarnaast roept... wij zijn allemaal Egyptenaren. Uh, dat is eigenlijk al eerder begonnen. Na de aanslagen in Alexandrië uh, bij de nieuwjaarsmis daar... Op de, de, de kerk. kerk. Ja, ja precies. Uh, daarna gingen grote groepen koptische jongeren de straat op. Nou, die kregen gezelschap van islamitische jongeren. Die trokken samen op. En wat deed het regime? Die pakten de, uh, de moslims op. Vervolgens uh, werden die voor het gerecht gedaagd En toen gingen de christelijke jongeren weer demonstreren om hen vrij te krijgen. Dus die saamhorigheid die was er eigenlijk al onder de jongeren. En die jongeren die, die, die trekken nu het protest. En je ziet dan ook dat iedereen en niemand wil het hebben over religie. Daar gaat het niet om. Iedereen wordt evenzeer getroffen door dit regime. Dus uh, ja, men trekt gewoon samen op. Nog een laatste vraag, Nicole. Um, is het nou ook zo dat je kunt zien op straat al dat de moslimbroeders toch proberen... die opstand die door anderen is begonnen, proberen te annexeren? Nou, de moslimbroeders die doen uh, gewoon mee. Die zijn onderdeel van die, van die opstand. Kijk, wat Mubarak natuurlijk altijd heeft gedaan, heeft, heeft gezegd... Als ik er niet ben, dan krijg je de chaos of je krijgt de extremisten. En dan heeft hij het over de moslimbroeders. Nou, de moslimbroeders, hun aanhang is eigenlijk behoorlijk gegroeid... juist door de onderdrukking van Mubarak. Veel mensen daar veel niks anders voor te kiezen... ...dan uh, voor religie. En wat de moslimbroeders nu zeggen... ...kijk, er wordt vernield, er worden gebouwen in brand gestoken... ...en wij krijgen daar de schuld van. We hebben dat niet gedaan, de geheime dienst zit erachter. Het andere wat uh, uh, nu gebeurt... ...is dat er heel veel plunderingen zijn... ...en ook daarvan zegt de oppositie... ...inclusief de moslimbroeders... ...ja, dit zijn mensen die door het regime ook worden ingezet... ...de deuren van de gevangenissen worden opengezet... ...benders worden de straat opgestuurd... ...de geheime dienst helpt nog een handje... ...gewoon om maar te laten zien... Er breekt chaos uit als wij niks doen. En ze hopen natuurlijk dat op een gegeven moment het leger dan gaat ingrijpen om de chaos te bestrijden. Ja, en als het leger dat zal doen, dan verliezen de demonstranten weer vertrouwen in het leger. Dus dat is een beetje waar het regime op speelt. Nicole, voor zover bedankt. Ik ga even door naar Ron Lenk, correspondent in Amerika. Ron, Obama volgt alles op de voet, maar weten we nou wat Amerika werkelijk vindt dat er moet gebeuren? Nee, eigenlijk niet. Wat je ziet is dat er bijvoorbeeld vandaag een bijeenkomst was van de Nationale Veiligheidsraad. Nou, daar wordt alles besproken wat maar met de veiligheid van Amerika te maken heeft. Uh, er zaten bij president Obama, vice-president Biden... Hillary Clinton van Buitenlandse Zaken. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat een van de praktische dingen... waar de Amerikanen op dit moment over praten... dat is hoe zouden wij, als het nodig is... al die Amerikanen weg kunnen halen uit Egypte... mocht het helemaal uit de hand lopen. Want er liggen daar twee, ja, twee uh, oorlogsschepen voor de kust... Uh, of in de buurt, zou ik moeten zeggen. En die kunnen dan eventueel uh, daarbij helpen. Andere zaken die dan aan de orde komen... zijn misschien wat minder concrete uh, zaken als... Wat voor toekomst heeft Egypte? Wat voor toekomst en wat voor uh, effecten heeft dat op de relatie met Amerika? Kortom, alles wat met de Amerikaanse veiligheid te maken heeft... is vanmiddag weer uh, besproken. Afgelopen nacht heeft Obama nog contact gehad met Mubarak. Uh, weet jij of er vandaag nog contact is geweest? Uh, er is uh, contact geweest, maar dan op, op lager niveau. De president heeft volgens mij niet opnieuw gebeld met uh, president Mubarak. Uh, kijk, de, de Amerikanen uh, hebben, lijken wel moeite te hebben... om het tempo van de ontwikkelingen in Egypte bij te houden. Het, het is, uh, zoals sommige analisten hier, uh, het vergelijken met paniekvoetbal. De Amerikaanse regering lijkt wel een klein beetje overrompeld te zijn... door alles wat zich daar afspeelt. Kijk ook naar de toon van de allereerste reacties. Uh, een paar dagen geleden was vicepresident Biden hier op televisie kreeg toen de vraag, beschouwt u Mubarak eigenlijk als een dictator? En toen antwoordde hij, nee het is geen dictator. Nou inmiddels zie je dat Obama de druk een klein beetje heeft opgevoerd. Maar het lijkt erop alsof de Amerikanen toch nog tot op het laatst Mubarak de hand boven het hoofd lijken te houden. Het belangrijkste stapje. lijkt te zijn dat de Amerikanen bang zijn voor wat een Egypte zonder Mubarak voor de VS zou betekenen. Dus houden ze alle opties open nu. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal, hier aan tafel. Gisteren zei je nog, einde oefening voor uh, Mubarak aan, aan dezezelfde microfoon. Hij zit er nog, hè? Ja, maar ik denk niet dat hij nog de lakens uitdeelt. Uh, het feit dat hij in al die jaren nooit de vicepresident heeft willen aanwijzen... en dat hij dus nu, volgens mij, onder zware Amerikaanse druk... Omar Soleiman, dat was al een hele belangrijke man voor hem... en die uh, werd ook al genoemd als een mogelijke opvolger... als zijn zoon uh, niet aanvaardbaar zou zijn voor de militairen. Dat die er nu is, dat is een man die speelt een ongelooflijk centrale rol. Want wat ik net aan Nicole ook vroeg, heeft dat niet gedaan... om het volk tegemoet te komen, nee, waarom wel? Om, om controle te houden. Kijk, het is duidelijk dat... Eh, Mubarak is volgens mij passé. Dat, dat zien de Amerikanen ook wel. Maar wat is het alternatief? En als er dus een overgang moet komen... dan willen ze graag dat dat een gecontroleerde overgang is. En daarbij is het leger, de geheime dienst. Eh, Omar Suleiman komt ook uit het leger. De, eh, Ahmed Shafik, die, die nu de, de, de, de premier gaat worden... is ook een legerman. Het zijn allemaal mensen die door Mubarak ook zijn gepromoveerd. Dat zijn hele belangrijke mensen... die het, de ruggengraad van het regime. En dat is altijd het leger geweest. Het is een militaire dictatuur. Zo is het begonnen. En zo is het altijd gebleven. Dat zijn nu de mensen die aangewezen zijn. En de Amerikanen hopen dat het leger... Eh, de orde kan handhaven. Eh, en het proces van... verandering wat er moet komen... dat zegt Obama ook de hele tijd. Daar hebben de Amerikanen ook wel door. Dat hij dat kan begeleiden. En dat het dus niet uit de hand loopt. Frans Timmermans, oud-staatssecretaris... van Buitenlandse Zaken. Hoe kijkt u naar de situatie in Egypte? Reminiscenties... Frans Timmermans? Ja, hallo. Ja. Sorry. Het ja. doet uh, me een beetje denken aan de omwentelingen in 1989 in Europa. De grote val uh, van de Berlijnse muur. -endspray. Precies. Ja. En, en ik was zelf in 1991 uh, in Moskou uh, na de staatsgreep. En toen zag ik ook de vertwijfeling bij de Amerikanen... toen ineens Gorbachev wegviel... En zij niemand kende. Zij wisten nauwelijks wie de mensen om Jeltsen waren. Ze wisten ook niet hoe ze zich daar een houding in moesten geven. En dat doet het mij wel heel sterk aan denken. Als je alle kaarten op één klik zet... dat je vervolgens als die klik binnen no time eigenlijk het veld zal moeten ruimen... niet weet met wie je dan zaken moet doen. Tegelijkertijd was er in Oost-Europa natuurlijk een alternatief. De Oost-Duitsers hadden de West-Duitsers. Er was altijd een, toch een geest van democratie geweest... En dan land als Tsjechoslowakije en in, in, in Polen. Dat is natuurlijk hier heel anders. Ja, nou, dat gold natuurlijk niet voor de Sovjet-Unie. En wat, wat ik nu zie, is dat we ook, hè, die, die ijzeren omhelzing tussen het Westen en die regimes, eh, is natuurlijk een van de grote oorzaken voor de ontevredenheid van de mensen. Hè. De mensen zien natuurlijk in die landen dat die regimes corrupt zijn en ondemocratisch. En begrijpen dus niet dat wij, die onszelf democraten noemen, voortdurend die regimes hebben gesteund. En dat was altijd vanuit de overweging. Ja, maar, als we niet die regime steunen, dan komen de fundamentalisten aan de macht. Dus dat mag niet. En dat was met de Sovjet-Unie in de nadagen precies zo. Als wij niet uh, uh, Jeltsin steunen, als we niet Gorbachev steunen... dan breekt dat de chaos uit. We willen stabiliteit. Ja, en zo vervreemd je de bevolking eh, van je. Bertus Hendricks van Klingendaal. Wordt met enige vrees gespeculeerd. wat deze ontwikkeling inderdaad kunnen doen. met het hele Midden-Oosten. Wat is nou het worst case scenario? Je kunt heel hoopvol zijn, hè, Berlijnse muur, kan het allemaal goed. Maar wat, wat kan er allemaal voorkomen misgaan? Nou ja, anarchie in Egypte. waarbij je absoluut niet weet welke kant het op gaat. en wat voor de Amerikanen een, een, een nachtmerrie is. is dat de moslimbroeders. die de meest gestructureerde oppositie zijn, dat die het over zouden. Nemen. Kunnen zij heel Egypte overnemen? De macht in Egypte? Dat geloof ik niet. Er is inmiddels uh, die mensen die allemaal op straat zijn. Die zijn, is, die zijn dat niet om religieuze gronden. die zijn dat op politieke gronden, om economische gronden. En de, de moslimbroeders is, is onderdeel van die oppositie, de meest gestructureerde. Want die hebben een, een, een organisatie, die hebben een, een record. die hebben allerlei instellingen in, in, in het maatschappelijk middenveld. Uh, waar ze worden mensenzorg. Dus dat, is een, dat zal altijd een belangrijke factor zijn. Uh, maar. Maar ik denk niet dat al die anderen, die nu vandaag ook op straat zijn en die nooit aan het woord zijn, kunnen zijn gekomen, omdat ook voor hun de vrijheden werden afgesloten, dat die akkoord zouden gaan met een monopolie van de moslimbroederschap. Maar het betekent wel dat allerlei dingen nu vooral zelfsprekend zijn. Dat, dat Egypte vastzit in de westerse agenda. En dat niet, de, zoals ook Baradi, de, de, of Baradij, zoals we het genoemd ja. worden in het Westen, uh, zei van uh, het gaat erom dat de, dat de beslissingen in Egypte genomen worden op Egyptische gronden, op Egyptische belangen. En nu is dat zo, nu is Egypte ingebonden uh, in een, een westers bondgenootschap wat meer. De belangen van het Westen eh, dient, dan altijd de Egyptische belangen. En daar is heel veel verzet tegen in Egypte. Eh, niet alleen van moslimbroeders, maar ook van, van, van meer seculiere krachten. Die zeggen, nou, waarom, hadden wij mee, waarom hebben we meegedaan of ingestemd eigenlijk hè, met eh, de, de ontwikkelingen in Irak? Waarom zijn wij in het anti-Iraanse kamp? Is het niet eh, dat we, wij moeten proberen ook met Iran? Nou, ja, goed, toevallig wil het regime in Egypte en Saudi-Arabië, eh, die, die, die zijn de, de, de kern van het anti-Iran uh, front. Nou ja, dat zou dus kunnen afbrokkelen als uh, het regime van Mubarak... of die nou uh, Mubarak of, of Soleiman als die verdwijnen. Ja, dan, dan komen de kaarten in het Midden-Oosten totaal anders. anders te leggen. Erg in het Nederland, wel... sorry even meneer Temmans, even naar Israël. Salomon Bouwman, hier ook in de studio, oud correspondent in Israël. Goedenavond. Uh, hoe reageert Israël? Die ontwikkeling. Ik bedoel, Egypte, een land waar ze vrede mee hebben gesloten. Aan de andere kant ligt Jordanië, is nu ook onrustig. Ja, Israël dreigt helemaal geïsoleerd te raken. Ja, Israël houdt zijn mond, heel wijselijk. Israël wil niet uh, iets zeggen wat Mubarak uh, in gevaar brengt. Maar in feite is Israël buitengewoon ongerust. Het kabinet is bijeen, spreekt over de situatie. Want er wordt wel begrepen dat. Uh, als Mubarak verdwijnt, ontstaat er voor Israël een nieuwe situatie. Ook een dreigende situatie. en Israël wordt dus duidelijk gedacht dat de mogelijkheid bestaat... dat de moslimbroeders toch wel grote invloed gaan uitoefenen. En dat betekent dat voor Israël? Dat betekent voor Israël dat Hamas vanuit Egypte misschien wordt bewapend en versterkt. Israël heeft Hezbollah aan het noorden. Israël heeft problemen met de Palestijnen. En ik wil wel even duidelijk zeggen dat de revolutie in Egypte... naar mijn idee ook invloed gaat uitoefenen op de Palestijnen in de bezette gebieden. Die gaan zich niet keren tegen het regime in Ramallah... maar tegen de Israëlische bezetter. En daar houdt Israël ook rekening mee. Dat wordt ook geschreven in de Israëlische pers vandaag. Dus de situatie voor Israël is buitengewoon pijnlijk. Een nieuwe situatie die strategisch voor Israël de situatie aanzienlijk verslechtert. En Israël moet zich dus gaan bezinnen... Waarschijnlijk op een nieuwe politiek, een nieuwe dialoog misschien met de Palestijnen. Om uh, de angel uit uh, het probleem te halen met de Palestijnen. Tot een betere relatie te komen. En dan is Israël natuurlijk heel erg verbonden met de Verenigde Staten. Um, en ik denk dat er ook uh, nauw contact is nu tussen Jeruzalem en Washington. Over de situatie in uh, Egypte. Omdat Egypte de hoeksteen is van de vrede die Israël heeft met Jordanië en met Egypte. En als die hoeksteen wegvalt... dan zit Israël echt in een hele moeilijke positie. U noemde inderdaad Amerika, reactie rond Linker. Uh, hoor je meer kritiek op de rol van Amerika? Want er is natuurlijk nu, ze alle ogen zowel vanuit Israël als vanuit Egypte, gericht op Amerika. Ja, dat klopt. En het lijkt erop alsof de Amerikanen... nauwelijks een goed antwoord hebben. Ik wil er nog even twee dingen zeggen. Die, die, die slemaan die nu naar voren geschoven wordt... dat ja. is hier in Washington bepaald geen onbekende. Die is vaak hier geweest. De Amerikanen zijn ook redelijk positief over deze persoon... hoewel ze zeggen dat het herschudden van de kaarten in Cairo... niet genoeg is om de woede op straat weg te nemen. Dat zou dus toch een gebaar kunnen zijn richting de Amerikanen... om iemand naar voren te schuiven die zij kennen. En het tweede is dat de Amerikanen ook bang zijn... voor wat ze hier noemen de lessen van Hamas uit 2006... toen president Bush heel erg aandrong op democratische verkiezingen... in de Palestijns gebieden, in de Gazastrook. En wat kregen ze ervoor terug? Hamas. Dus het is uh, lopen op eieren. Heel ingewikkeld, Frans Timmermans. Uh, die rol van Amerika die niet heel erg sterk is, zoals Ron Linker laat zien... omdat er echt een reëel dilemma ligt. Bent u het daarmee eens? Ja, nou ja, kijk, zij, voor de mensen die nu uh, zich op straat roeren... en dat zijn echt niet alleen maar de moslimbroeders... is Amerika toch echt de geallieerde van Mubarak. Zij willen Mubarak weg... En Amerika moet afstand nemen van Mubarak. Maar zij zullen Amerika niet meteen geloven op dat punt als uh, het afstand neemt uh, van Mubarak. Dus ik denk dat hier voor de Europese Unie, ook om de Amerikanen een beetje te helpen, een belangrijke rol weggelegd is. Wat kan Europa zijn. doen? Ja, kijk, als ik zo mijn contacten in Egypte aanspreek en met mensen mail of bel, dan zeggen ze wij horen hier veel op straat. Europa moet iets doen. Dat is natuurlijk voor de Europese Unie een kans. De Europese Unie heeft allerlei verdragen met Egypte en landen in de regio. Men zou kunnen aanbieden, oké, okay, wij willen met jullie praten, helpen bij de democratisering. En zullen dan ook die verdragen herzien, zodat ze gunstiger zijn voor Egypte. De Europese Unie kan ook aanbieden om te bemiddelen. Kan ook aanbieden om gastheer te zijn, voor als er gesprekken moeten worden gevoerd. Ik zou het echt... een ongelooflijk gemiste kans vinden als de Europese Unie hier niet meteen in zou stappen. Ron, um, welk drukmiddel kan Amerika nu nog aanwenden om invloed uit te oefenen? Want daar gaat het nu eigenlijk over. Een van de belangrijkste middelen die genoemd wordt... Uh, dat is die anderhalf miljard dollar die jaarlijks wordt gegeven aan Egypte. Uh, daar zouden ze uh, de, de, de geldkraan van dicht kunnen draaien... wat natuurlijk voor Mubarak ontzettend lastig is. Iets anders is wat de Amerikanen de afgelopen jaren... stilletjes en stiekem blijkt uh, uit de WikiLeaks hebben gedaan... is het, het steunen van allerlei uh, civil society bewegingen in Egypte. Uh, daar zou men ook werk van kunnen maken. Kortom, als het gaat om financiële drukmiddelen... zouden dat er twee kunnen zijn. Salon Bouwman... Um, Israël staat nou ja, voor een heel ingewikkeld dilemma. Hoe kan Israël, kan Israël nog invloed uitoefenen op de gebeurtenissen in Egypte? Nou, absoluut niet. Uh, Israël zwijgt ook een alle toonaarde. Maar uh, wat heel erg belangrijk is voor Israël, dat er in Egypte een stabiel regime komt. En ja, Suleiman zal dan een overgangsfiguur zijn. In Israël is hij erg populair. Uh, hij is een onderhandelaar. Hij is bekend in Israël. Ze kennen hem. Maar ik denk dat het toch een overgangsfiguur is. Maar. En dat is even belangrijk om te onderstrepen. Het Egyptische leger is een eigenlijk een Arabisch-Amerikaans leger. Bewapend door Amerika, Amerikaanse wapens, eh, Amerikaans geld... Amerikaanse training, oefeningen met de Verenigde Staten samen... waar Israël ook bij betrokken is. En als er dus een regimewisseling is... denk ik dat het Egyptische leger de ruggengraat blijft. En dat ben ik met onze collega eens van het Egyptische regime. In die zin is het dus voor Israël een beetje hoop dat het niet te slecht afloopt. Nicole Levever Nicole Le vanuit Cairo. Ja, wat, wat je merkt aan de reactie van, uh, van de Verenigde Staten... dat de angst voor de moslimbroeders, de angst voor het extremisme... die verlamt de Verenigde Staten en het Westen ja. bijna. Uh, de, de, en en blokkeert bijna de democratisering. Kijk, als de... Uh, de, de... Nicole, ben je er nog? Ik geloof dat Nicole nu even is weggevallen. Bert Hendricks, een onmogelijk situatie ook in Egypte. Nou, je dacht gisteren al, Mubarak zal vertrekken, hij zit er nu nog. Het ziet er toch allemaal heel erg onveilig en instabiel uit. Tegelijkertijd moet je ook hoop koesteren. Hè? Dat, ja, hoe lang kan deze, deze situatie nog voortduren? Ja, als ik het wist, dan ja, ja. gingen Kissinger Associates oprichten... als concurrenten en ontzettend veel geld vragen. Uh, maar um, nee, het is duidelijk... De, de, de dynamiek van de komende dagen is buitengewoon belangrijk. Waar het volgens mij om gaat is... of um, de demonstranten erin slagen die verbroedering... met de laagste rangen van het leger. De soldaten die in laatste instantie de trekker moeten overhalen. Of die uh, die kunnen vasthouden... want ik denk dat de legerleiding op een gegeven moment zal uh, De, de, de, de hoge generaals. Hè? Die hebben heel wat te verliezen. Die, uh, dat die op een gegeven moment zeggen... en nu moet het afgelopen zijn. Dat hebben ze nu vandaag ook voor de televisie al geroepen. En zeggen, we zullen optreden tegen mensen... die het uitgaansverbod uh, um, dus uh, negeren. Maar tot nu toe hebben ze dat niet gekund. Maar die uh, hoge generaals kunnen toch ook... Uh, van dat, dat Mubarak uh, vertrekt? Ja, dat is inderdaad zo. Maar ik denk dat er zoiets al nu... Op dit moment gebeurt. Ik denk dat, uh, de, uh, dat Mubarak is in feite nog steeds uh, de president, maar naar mijn gevoel is Mubarak niet meer degene die op dit moment de lakens draait. ik denk dat Mubarak op dit moment eigenlijk al op achterstand is gezet dat dat hij denk, niet ik, dat meer de regie dat, heeft. Ja, dat, dat denk ik. Ik denk dat Omar Saleh erin die een zeer uh, gewikst en, uh, en door de wol gevermde politiek is, dat die zijn taak is uh, dat uh, dat overgangsproces in banen te leiden. En uh, dan zal er een opening moeten worden gemaakt naar de oppositie. Vandaag heeft Baradei ook al gevraagd... om een nationale regering van redding. Waarbij allerlei oppositiebewegingen ook betrokken zouden zijn. Maar ook mensen van de zittende groeperingen. En dat dan een nieuwe grondwet en een nieuwe verkiezingscampagne... of een verkiezingstabel, hoe noem je dat, termijn, zou worden... Ik denk dat het deze kant op moet. En zo hoor je dus ook geluiden ook uit de, de religieuze kant. Wat mij vandaag opviel was dat de invloedrijke sheikh Karadawi... He, die van, via Al de sheikh van Al Jazeera, een vooraanstaande moslimgeleerde... die en ook of, oorspronkelijk afkomstig of uit de rijen van de moslimbroeders... die heel heeft gezegd, dit regime moet weg, maar het moet vreedzaam. Vreedzaam. Silmiya, Silmiya, Silmiya, Drie keer achter elkaar. Uh, je ziet uh, dat ook in de elite uh, er, er mensen zijn die denken van... het moet anders. Mensen die, uh, die ontslag nemen uit de Nationaal Democratische Partij. Maar ik ben niet in staat om te zeggen van het gaat deze kant op deze kant. Het, het, het, het blijft gewoon de komende dagen buitengewoon kritisch. Het laatste woord aan Nicole de Vever vanuit Cairo, waar het toch echt gebeurt. Nicole, de dag van morgen. Laten we niet zeggen overmorgen, de dag van morgen. Hoe ziet hij eruit, denk je? Ja, dat uh, dat is al moeilijk genoeg. Het zal wel iets rustiger zijn op straat. Morgen is het weekend afgelopen, dus veel mensen gaan weer aan het werk. De vraag is ook, hoe lang houden de demonstranten het vol? Velen zijn al dagen op straat. Je ziet ook mensen in plantsoenen uh, slapen en zo. Ja, en iedereen kijkt natuurlijk uh, naar het leger. Wat gaan die doen? Die, die spelen echt een cruciale rol. Zullen zij zich toch gedwongen voelen om... ...iets te doen aan de chaos en op te treden... ...of blijven zij gewoon naast de demonstranten staan. Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, de reactie op uh, de nieuwe regering... ...die is wel te voorspellen. Ja, voor de rest zie je hier ook dat uh, uh, de kritiek op Amerika echt enorm toeneemt. Mensen staan met kogels op straat... ...waarop staat meet in de, in, de, in de USA. Dus ja, van die kant verwacht men niet veel. Als uh, de Amerikanen nu niet kiezen... Tegen zeggen ze hier op straat, dan moeten wij breken met de Verenigde Staten. Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar ja, het wordt, uh, wordt voor iedereen spannend, want de onzekerheid neemt ook toe naarmate de chaos toeneemt. Nicole, pas op jezelf en waarschijnlijk tot morgen. Nicole Lefever, Ron Linker, Bertus Hendricks, Salomon Bouwman en Frans Timmermans, die we zo meteen nog even horen. Dank u allen voor uw bijdrage. <middels> Oh, una pibe infiel que vive entre magnates se pierde en todo brazo, se escapa ni querer, pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda un barrión, desemburcha, de cita a quien andas de este barrio sucio que siempre te rajas, bebeta, escucha. Decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Un happy bin fiel que vive entre magnates se pierde en todo brazo, se escapa mi querer, pero si llego yo se hace la bacana, da vuelta a su carita y me manda a mudar. ¡Tivón, bon, desembucha! De si con quién andas? De este barrio sucio que siempre te arrancas. Pebeta, escucha. Een hedendaagse tangozanger uit Argentinië, Melingo heet hij. Hij wordt al de Tom Waits in de tango genoemd Anguriente. De Partij van Arbeid hield in Groningen een partijcongres... als opmaat naar de Provinciale staatsverkiezingen begin maart. Onze Haagse redacteur Margrethe Boer peilde de stemming onder de bezoekers. Gaan ze de verkiezingen winnen? U heeft zo'n mooie rode pvda Shalom dat ik denk, wat voor verwachtingen heeft u van de verkiezingen van 2 maart voor de Partij van de Arbeid? Nou ja, ik ben, ben altijd optimistisch, ondanks alles wat er aan de hand is op dit moment. Ja, eh, je weet nooit, het is, verkiezingen zijn ook vaak een beetje waar van de dag, hoe, hoe, hoe staat het ervoor. En uh, ja, ik blijf toch wel redelijk optimistisch. Wat uh, het huidige kabinet neerzet, is dat het beter gaat met Nederland. Dat ze inzetten. Ik denk dat het voor een deel woorden zijn. En dat je dat alleen maar kunt, uh, kunt aantonen door ook te laten zien. Dat, uh, ik bedoel, praatjes kunnen we allemaal maken. Iedere partij kan dat, daar zijn we allemaal heel goed in... maar dat het uiteindelijk gaat om de concrete, de concrete daden... en de concrete, wat betekent dit nu als je, je doorrekent, als je doorkijkt? Heeft u het idee dan dat de Partij van de Arbeid... dat ook voldoende duidelijk maakt uh, richting de kiezer? Ja. ja, ik heb het gevoel dat we dat voldoende uitdragen. Ik heb het gevoel dat we daarin nog wel uh, ook nog een standje bij moeten zetten de komende vier weken. De voorzitter zegt al, we gaan rechts onder de mat vegen. Ja, dat is ook een mooie uitspraak. One-liners zijn dat. Hè? Daar ben ik ook sterk in. Ik proef hier op het congres niet echt zoiets van... er komt een grote linkse lente aan. Nee, die heb ik ook niet echt uh, gevoeld. Nog. Ja, daar heb je er ook wat last van. Het dus is een wat koud buiten. Maar nee, het zal geen, geen zeg maar een, een Haagse lente of een Praagse lente... of hoe je dat ook wil noemen. Groningse lente. Nee, ik zie dat niet rechts in. Ik denk dat als we allemaal straks campagne gaan voeren... en de straat op gaan, dan moet dat, dan moet dat inderdaad gaan aanspreken. Ja, geloof ik in. Is dat niet een beetje geloven tegen beter weten in? <laughs> ja, maar dat, dat... Ik bedoel, als je niet meer gelooft in wat je doet en waar je voor staat... dan moet je ermee stoppen, denk ik. De partijvoorzitter Lilianne Ploemen zei hier vandaag op het partijcongres... we gaan rechts onder de mat vegen. Gaat u dat nee? doen? Nee, nee, nee. Nee, nee. Dat is een utopie. <laughs> Nee, die veeg je niet op dit moment weg. Jammer genoeg niet. We praten verder met Frans Timmermans. Ja, het is even een overgang over Egypte... en nu dan toch weer de wat kleinere perikelen van Nederland... en dan toch van uw partij. Maar goed, geloven tegen beter weten in, tandje bij moeten zetten... Groningse lente die niet zal komen. Dat hele idee van het voorkomen van die rechtse meerderheid in de, in de Senaat... Dat, dat vinden heel veel van uw leden onhaalbaar. Dat heb ik niemand horen zeggen. In nou, ja, ze apostasie. zeggen allemaal van nou de grote slag in de Groningse lente... en dat gaat helemaal niet gebeuren. Nee, Omdat, omdat wij ook wel zien, je moet realistisch zijn... Uh, dit kabinet zit er net, nog in de Witte Broodsweken. Ze zijn natuurlijk slim genoeg geweest om alles wat echt pijn doet... over die verkiezingen van 2 maart heen te tillen. Ze staan ook voor uh, in de peilingen. Ze, staan, uh, ze zakken wat, maar ze staan nog goed. Uh, de premier heeft een hele goede presentatie. Uh, uh, mensen vinden dat leuk. Dus ja, het zit mee uh, voor het kabinet... En dat zou, denk ik, voor ieder kabinet dat net is aangetreden. en de pijn nog even bewaard voor na de verkiezingen. zou dat gelden. Dus dat is, dat, mijn, mijn partijgenoten zijn daar heel realistisch in. En dit is voor ons dus inderdaad een uphill struggle. Als ja, ik, dan struggle. ik Engels is het Engels ja. mag zeggen. in navolging van meneer Rutte. Ja, ja. is dat geloven tegen Beter Weten in? Nee, dat is kijk, je moet denk ik niet alleen maar aan die verkiezingen van 2 maart denken. Ik denk dat we daar nog best een goed resultaat kunnen neerzetten. Maar je moet vooral je oog houden op de volgende Tweede Kamerverkiezingen... en die zo snel mogelijk dichterbij willen halen. En dat gaat pas gebeuren als de mensen in het land echt gaan voelen... wat dit kabinet met hen van plan is. Vindt u het eigenlijk niet moeilijk? U bent zo'n buitenlandman. We hebben het ja. net over Egypte gehad. Ik hoor u daar heel gepassioneerd over spreken. Ja. Nou, was er dat Afghanistan-debat... De Partij van Arbeid heeft meteen gezegd... nee, we gaan dat niet doen. Dat moet voor een internationaal georiënteerde partij... en ook vooral voor een internationaal georiënteerde man als u... toch te snel zijn geweest. Dat besluit. Nee, nee dat ben ik niet met u eens. Ja. Wij hadden van tevoren al... Kijk, ik heb ook het, het nadeel van nogal wat kennis over dit onderwerp... over de periode dat ik staatssecretaris was. Dus ik begon niet blanco aan dit onderwerp. Vervolgens hebben wij in de fractie afgesproken... Uh, waar wij wellicht over zouden willen nadenken... en waar wij niet over zouden willen nadenken. Dat was een van de belangrijkste punten was... we gaan niet meehelpen in deze NAVO-strategie... want wij geloven niet dat die resultaat op gaat leveren. Nou, de kern van het voorstel van het kabinet... is steun aan die NAVO-exit-strategie. Dus het was betrekkelijk eenvoudig om tegen het kabinet te kunnen zeggen... die EU-politiemensen, daar valt met ons over te praten... maar die NAVO-exit-strategie, dat gaan wij niet steunen. Maar even in de geest van Max van der Stoel, toch de ook een groot... Partij van de Arbeid, man, groot internationalist. Dat u problemen ziet, dat snap ik. Maar dat de Partij van de Arbeid meteen nee zei tegen elke onderhandeling... waar GroenLinks wel heeft onderhandeld en ook iets heeft kunnen bereiken... dat snap ik niet. Dat snapt u niet. Ik heb jarenlang met Max van der Stoel gewerkt. Hij is mijn grote leermeester. En alles wat ik doe, hoop ik in zijn geest te doen. En ik verzeker u dat ik bij dit onderwerp net zo heb gehandeld als bij andere onderwerpen. En ik verzeker u dat ik oprecht tot de conclusie kwam... dat dit geen goed idee zou zijn om hieraan eh, mee te doen. Omdat die NAVO-strategie uitgaat van een hele grote dreun uitdelen... en dan weggaan in de hoop dat de tegenstanders verzwakt zijn. Terwijl iedereen weet dat in Afghanistan... alleen een uitonderhandelde vrede oplossing kan bieden. En daarom geloof ik niet in deze strategie. En daarom kon ik ook niet anders. Snapt u, groenlinks, links, snap u gewoon links die er uiteindelijk dus wel mee... Heeft nee, het ik, ik ik begrijp het echt niet. Ik begrijp het heel goed van CDA en VVD. Zij geloven wel in die NAVO-strategie. En ik zeg u eerlijk, als je denkt dat dat gaat werken, dan moet je ook die missie steunen. Als je daarvan overtuigd bent, en ik respecteer iedereen die daarvan overtuigd is, dan moet je die missie ook steunen. Maar als je zelf zegt, die NAVO-strategie, daar zijn we tegen, hoe kan je dan een hemelsnaam? voor deze missie zijn. Dat begrijp ik echt niet. Maar het moet toch pijnlijk zijn, de PvdA samen nu op één lijn wat dit betreft... met de SP en de PVV, daar hoort de Partij van de Arbeid toch helemaal niet thuis. Maar zal ik het eens omdraaien? Hoe zou u het vinden als uw, uw uh, vriend... of uw uh, broer of iemand in uw omgeving wordt uitgezonden op een missie... waar, zijn, uh, waar hij risico's loopt uh, wat bij die dood kan uh, raken... En dat dan iemand tegen u komt zeggen: Ja, de Partij van de Arbeid heeft daarmee ingestemd. Want ze wilden niet uh, in één kamp zitten met de SP en de PVV. Dat, dat vind ik, dat vind ik, kun je bij dit soort onderwerpen niet doen. Ik kan me best onderwerpen voorstellen waar de risico's kleiner zijn. Dat ik zeg: Wacht eens even. Dadelijk zitten we in één kamp met partijen waar we niet mee in één kamp willen zitten. Maar bij dit onderwerp kan het me niet schelen met wie ik in een kamp zit. Als ik vind dat iets niet goed is, dan zeg ik nee. En toch heb ik de hele tijd het idee, maar u mag me natuurlijk tegenspreken als laatste. Dat u zelf toch eerder wel geneigd was tot die buitenlandse missie in Afghanistan. Maar dat uw partij dat nou een keer niet was en dat u natuurlijk een trouw bent. Uh, nou, meneer Sanders, ik heb echt, uh, zolang ik bij die partij zit, in dit soort dingen altijd een eigen lijn getrokken. Ik heb ook vaak dingen die totaal niet populair waren. Denk maar aan het, uh, uh, de Europese grondwet verdedigd omdat ik het vond, omdat ik vond dat het de goede zaak was. Ik vind dit niet de goede zaak. Dus zeg ik ook nee. En dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Met dit soort zaken van leven en dood valt niet te marchanderen. Zelfs stiland, niet voor mijn partij. Ik ga u op uw woord geloven. Ik dank, dank u wel. U wel. Wij gaan door met de volkskrantfotograaf Raymond Rutting... die de Zuidpool bezocht. En journaalpresentatrice en volksgraaf Sasja de Boer naar de Noordpool. En beide bezoeken zijn gebundeld in het boek Tegenpool. En de expositie die gaat morgen van start. Welkom allebei. Dank je wel. Ik heb het boek gezien. Het is een, niet een heel dik boekje. Het is eigenlijk een boekje geworden. <lacht> boekje. Het is een boekje. Maar wel een heel mooi boekje. boekje. Prachtige foto's van jullie allebei. Dank je wel. Sascha, wat valt je op aan die foto's die Raymond heeft gemaakt op de... Zuidpool. Uh, er gebeurt heel veel in zijn foto's. En op de jouwe? Niks. <laughs> Raymond, wat, wat, wat valt je op aan de foto's van Sasha? Uh, Sasha heeft een ontzettend oog voor detail. Uh, het liefste wil ze gewoon uh, één ding op de foto. En dat gewoon heel mooi in compositie zetten. En ja, als je dat met mijn foto's bekijkt, dan is het natuurlijk een, uh, een hele grote tegenpool eigenlijk. Het is Want, uh, nou, jij, bij mij gebeurd. journalistieker journalistiek? Ja, ik... Ik, ben, ik ben natuurlijk een nieuwsfotograaf. En uh, als nieuwsfotograaf ben je, uh, zo ge... ja, ben je zo gewend om de nieuwsdingen in beeld te nemen. Maar er moet zoveel mogelijk gebeuren in een foto. En als je dat. Uh, dat kan je wel in één. Een klein detail vatten, maar meestal is het gewoon massaal... en vol en er gebeurt van alles. En dat, uh, dat is bij Sasha's foto's exact omgekeerd. Maar ik wil niet zeggen dat ze minder mooi zijn natuurlijk. Hè, dat <laughs> even goed... Is er nou echt niemand die zo flink durft te zijn van jullie beiden... om te zeggen, nou eigenlijk kan die toch beter... Fotograferen dan? Die? Uh, nou ja, Raymond is inderdaad, inderdaad journalistieker in zijn ja, werk. Ja. En voor mij is fotografie ook niet. Kijk, ik ben natuurlijk journalist van, van mezelf. Nee, je bent ook fotograaf. Maar, en ook fotograaf. Maar mijn fotografie is niet uh, de journalistieke fotografie. Ik denk dat ik mijn fotografie meer zie als een soort reactie op uh, mijn journalistieke werk waarin, nou, we hebben het net, uh, jullie hebben net uitgebreid gehad over Egypte en ja. zo, uh, maar de, he, oorlog. Ik bericht elke dag over, over narigheden en rampen en toestanden. En daarin zoek ik juist in mijn fotografie die andere kant, juist de, de, de meer poëtische kant. kant. Ja, ja de wereld neemt dan is wel mooi. Gewoon afstand van ja. dat dagelijkse journalistieke werk met alle ellende ja. en, en plundering en oorlog die er aan het pas komen. Um, ik begrijp, Sascha, dat jij van tevoren tips hebt gevraagd aan Raymond. Ja. Um, oh. ik, ging naar, ik ging dus naar de Noordpool. En ik wist dat het daar ongeveer min 30, min 40 zou zijn. En ik wilde weten hoe de techniek zich houdt, hoe de camera zich houdt uh, bij dat soort omstandigheden. Dus ik vroeg het aan mijn, uh, mijn camerawinkel. Uh, ten eerste, of ze gewoon iets van een jas of zo hadden voor zo'n camera. Ja, dat handig, ja. Je moet het toch even inpakken. Ergens in een jasje. In, jasje. Ja. Uh, zoals ze dat bij televisiecamera's dus wel ja, hebben. Ja, dat weet ik. Dus ik dacht, van, nou, dat hebben ze vast voor fotocamera ook. En toen zeiden ze, nou, dat, nee, dat bestaat niet. Maar je moet even met Remon Rutting bellen. Jullie kennen elkaar. Niet. Nou ja, van ja. locatie een beetje, ja, weet je. Was, je wel, je was, komt locatie. elkaar wel eens tegen ja. bij uh -huh. nieuwsgebeurtenissen. Ja. Um, dus ik wist wel wie uh, wie Raymond was. En uh, maar zij zei: "Wij bellen even, want hij heeft vast wel tips. Want hij komt net terug van de Zuidpool. Dus vandaar, ik bel Raymond en die had een paar hele nuttige en wat tips. Wat was het belangrijkste wat hij aan? Nou, het belangrijkste was eigenlijk om je accu's warm te houden. En dat doe je door. Door een vissersvestje te kopen met heel veel zakjes. <laughs> en in die zakjes stop je al je accu's en die hou je warm onder je vlies en onder je jas en onder allemaal andere dingen. Onder al die andere lagen. Ja. Ja. Raymond, jij ging naar die Zuidpool om ja. het opkomend toerisme daar te betrappen. Onder ja. andere. Ja, dat was een van de redenen dat we voor de voor de krant daarheen gingen. En uh, ik had natuurlijk wel een idee van, ja, hoe zal het er daar uitzien? Je zit natuurlijk op een boot met allemaal toeristen. En uh, ik dacht, ik ga er een geweldig reportage van maken. Uh, waren het niet dat ik uh, 2,5 week zeeziek ben geweest. Op Echt die boot? waar? Ja. Dus, dus, je, je, want hoe lang zat je op die boot? Nou, ik heb er twaalf dagen op gezeten en uh, toen daarna heb ik, <lacht> dan, dan ben ik nog acht dagen landziek geweest. Wat erg! Ja, dat was heel erg. Dus je ja. dacht even, dit gaat helemaal mislukken dit project. Nou, toen ik eenmaal zeg maar, op de Pool zelf stond, op de Antarctica zelf, toen, ja. dan heb je natuurlijk wat lucht en dan loop je aan land en dan ging het wel een stukje beter. Maar het was zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Dus die mensen, die toeristen zagen, die, die kotzieke fotograaf die de hele tijd <lacht> Daar nou, bij hen op die boot. Had ze, ze waren zelf wat oh, okay. Dus het is eigenlijk niet zo'n goed, goed idee reizen naar Antarctica. Nou, niet als je de ergste storm van dat jaar meemaakt. Dus <laughs> dat was, wat, zo. Dat was ja. zo, ja. ja dus dat was, uh, dat was niet echt geslaagd. Maar ik had wel toen ik eenmaal bezig was op Antarctica, had ik wel zoiets van, nou, ik wil twee dingen doen. De toeristen die daar rondkijken. En ik wilde zeg maar, de natuur fotograferen. En die natuur heb ik eigenlijk ook met een soort uh, journalistieke blik bekeken. Heel veel pinguïns. Heel veel pingwings. En uh, zo nu dan wat, uh, wat vogels en uh, wat uh, uh, uh, sea, uh, leppard seals. Ik wat is het. zeeleeuwen zeeleeuwen zijn ja. het, ja, en er uh, uh, zijn nu dan wat walvissen, dat ook. En, en ook wat toeristen, die op ja. zo'n soort zwart, zwartig strandje liggen. Ja. Dat, ja, dat zei, was wel heel raar. Wat is dat? Een soort vulkaanzand? Ja, vulkaan zond, ja dat was een, dat heet Deception Island. En uh, Deception Island is een plek waar dus, uh, als toeristen komen, dan, dan, dan weet je niet waar je meemaakt. Iedereen gaat zich uitkleden. En dan gaat uh, iedereen opeens de zon op Antarctica. En dat was natuurlijk, ja, dat kan je als fotograaf niet laten gaan natuurlijk. Want zon op Antarctica, want er is helemaal geen zon, toch? Wel, dat was het is een zondag. Zondag. Ja, het was net voor de ja dat zon stond wel laag. Maar dus ze staat laag in een zwembroek op dat warme zand. En een beetje in de zon te, zo. zo weet je. En, uh, dus het was voor mij. Uh, nou, was in een inkoppertje. En dat was uh, ja dat was de voor, voorpagina van de volkskrant. En dat was precies waar ik op gehoopt had. Ja, snap ik, Sasha, jij ging helemaal naar het noorden van Canada, de Inuit. Ja, naar de Inuit. Wat, wat heeft jou daar het meest getroffen? Um, nou, ik ging daarheen om de klimaatverandering uh, uh, proberen aan te treffen. En, en dan die niet... zag je natuurlijk niet. Nee, nou. nee, want ze hadden net toevallig de strengste winter gehad in tijden. Dus ja, het was heel veel sneeuw en sneeuwstormen. Dus ja, visueel kon ik het daar niet aantreffen. Um, maar als je praat met die mensen, dan hoor je wel allerlei verhalen. Bijvoorbeeld dat er opeens insecten zijn die ze daar nog nooit hebben gezien. Dan was het zo koud dat die insecten... Die zijn er die gewoon boven, niet. Ja. die zijn er niet. Nou is dat dan niet zo heel erg. Maar uh, wat wel erg is, is dat uh, het, het ijs is heel erg onbetrouwbaar. En waar ik was, die mensen wonen op een eiland. Het King Williams Island. En der, daar omheen is natuurlijk alleen maar zee. En die is bevroren, het grootste deel van het jaar. En wordt dus ook gebruikt als uh, jachtgebied. En dan gaan ze met hun sneeuwscooters natuurlijk daar overheen. En vlak voordat ik daar was gekomen waren de twee jagers waren verdronken. Omdat hun sneeuwscooter gewoon... Je ziet aan de bovenkant niet dat het ijs ja. afkalft. Dat gebeurt alleen aan de onderkant, omdat het water uh, warmer is dan het vroeger was. Dus van de onderkant kalf dat af. En zo'n scooter merkt natuurlijk niet. Nee. Maar de, sledehond, de sledehonden. Sledehonden? Ja, dat is van ja, jou. Nee. Ja. De sledehonden die ruiken dat op de een of andere manier. Die voelen dat, dat. dat. Of dat ijs. Uh, ik, ja, of die hebben een zesde zintuig ja. of iets daarvoor. Maar die weten van nou, dit is een onbetrouwbare plek. We gaan een stukje naar links. En uh, Dus de, de vooruitgang van de sneeuwscooters... is eigenlijk ook hierin weer een soort achteruitgang. Ja, snap het. De foto's worden geveld. de opbrengst is voor een goed doel. Ja. En wat is dat, dat goede doel? Uh, dat is van Fair Climate Fund. Dat, ja. is, uh, uh, dat zijn klimaatneutrale uh, biogasinstallaties... Uh, voor arme gezinnen in India. Die uh, koken tot nu toe altijd op, hè. die stoken op hout. En, uh, uh, dat zijn sowieso ongezonde toestanden... maar het is ook slecht voor de, voor de uitstoot van CO2... En nu kunnen ze. Ik heb nog 20 ze... Seconden, want nu okay, het is dus dan voor ga India, ik het heel snel verdelen. Maar waarom, voor India? Niet, waarom niet voor de Pool? Omdat er wordt nu minder CO2 uitgestoten. En dat komt uiteindelijk de Polen weer ten goede. Goed. Zit. En dat gaat door middel van koeienpoep. Ja, maar hier gaan we ja. toch een beetje stoppen. Want Sasje de Boer <laughs> en Raymond Rutting. Ik dank je erg voor jullie aanwezigheid en hier. Ik wens je heel veel succes met je boek. Dank je ja, wel. Wij zijn zo'n beetje aan het einde van onze uitzending. Volgens mij zit Mubarak nog steeds in Cairo. En wie hier morgen gaat zitten in deze studio van Met het Oog op Morgen, dat is volgens mij John Jansen van Galen. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.